ook Thijssen met het NOS-journaal. President terug naar hun basis, meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou gaan om de militairen die meededen aan wat werd genoemd geplande voorjaarsoefeningen. Rusland heeft al eerder gezegd dat de oefeningen voorbij waren. Maar volgens de NAVO en de Verenigde Staten waren er geen aanwijzingen dat er inderdaad militairen zijn vertrokken. Allergieën, zoals hooikoorts, kunnen in de toekomst beter worden bestreden. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... hebben voor het eerst in bloed afweercellen gevonden... die zorgden voor allergische reacties. Mensen die een allergie hebben... moeten nu een langdurige therapie van drie jaar volgen... om hun afweerreactie onder controle te krijgen. Met de vondst in Rotterdam kan veel sneller via bloedonderzoek worden bekeken... of de therapie aanslaat of niet. Na de pompstationhouders klagen nu ook de bierbrouwers over te hoge accijnzen. Sinds begin dit jaar is de accijns op bier met vijf, drie kwart procent verhoogd. En volgens de brouwers kopen consumenten hun bier daardoor vaker in Duitsland of België. Vorig jaar ging de bieraccijns ook al omhoog. Het offensief van het kabinet om meer jongeren te interesseren voor techniek begint zijn vruchten af te werpen. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat bijvoorbeeld in de metaalbewerking al 2600 extra leerwerkplekken zijn gerealiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven. De politie heeft in Hussen in Gelderland een man aangehouden die zich ten onrechte uitgaf voor huisarts. Het OM verdenkt hem van het verrichten van medische handelingen zonder dat hij de vereiste papieren had. In maart deed een vrouw uit Arnhem aangifte tegen hem. De neparts zou hebben gezegd dat ze borstkanker had. Haar behandeling kostte 60.000 euro. Later bleek dat zij geen kanker had. Het weer, volop zon en warm, het wordt 23 tot 25 graden. Morgen wordt het bijna overal 27 graden en op de Wadden 24. Later op de dag wel meer wolken met in de namiddag en avond kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Tot zover de verkeersinformatie.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 verbleken met je ogen die al verdwijnen Day. Like the joy of tasting a dewdrop rings Don't let it slip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 Lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you're stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my face. Ford! survive without you.